gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In de persconferentie van vanavond zei demissionair minister De Jonge dat met de aangekondigde strenge lockdown tijd wordt gekocht om de Omicron golf te vertragen. Bijna alles gaat dicht, onder meer de scholen, de opvang, horeca, sportscholen, musea en theaters blijven gesloten. Het is de bedoeling dat de boostercapaciteit nog wordt opgevoerd en dat uiterlijk 7 januari iedereen boven de 18 een oproep heeft gehad voor een derde vaccinatie. De tweede helft van januari moet iedereen zijn booster dan hebben gehad. Minister De Jonge zei ook dat als de boostercampagne is uitgebreid... een aantal 60-plussers die nu een afspraak hebben voor januari... mogelijk nog een sms'je krijgt om de afspraak te vervroegen. Geplande tentamens en examens mogen ondanks de sluiting van het onderwijs wel doorgaan. Ook kunnen studenten verder werken in practicumruimtes en laboratoria en in universiteitsbibliotheken. Overigens blijven alle onderwijs en opvang dicht tot en met 9 januari. Er is alleen noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Premier Rutte waarschuwde het onderwijs om voorbereid te zijn op thuisonderwijs na de kerstvakantie. Het kabinet zal duidelijkheid geven over eventuele maatregelen op 3 januari. De groepsgrote buiten wordt teruggebracht tot twee personen, behalve voor mensen uit één huishouden. En binnen mogen ook maximaal twee bezoekers worden ontvangen. Alleen op kerstavond, de kerstdagen en met Oud en Nieuw mogen dat er vier zijn. En demissionair minister De Jonge wil de covid-zorg in de toekomst anders organiseren. Nu wordt andere zorg in de ziekenhuizen afgeschaald als de coronazorg wordt opgeschaald. De Jonge zei dat er al een expertteam bezig is dat eind januari een advies zal uitbrengen over de lange termijn aanpak. De Jonge hoopt dat er ook deze winter al pilots kunnen worden gedaan.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 The weekend party. The, uh, the weekend party is now. Now, now underway. Holland's number one dance show is on the air. NW Nightwalk. And W Nightwalk with a Nightwalk 10. Party update. Show facts. And global DJs mixing it up on your Saturday night. And W Nightwalk is Uniting the World. Uniting the World in Dance. Only on Danceport FM and ZFM. The party begins.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 night party destination that's my man throwing down you've got it locked to the night walk with mario zanford are you ready on cfm ja, een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op ZFM Zandvoort. Het is zaterdagavond. Ja, geen stapavond hè. Want uh, ja, restricties zijn uh, weer verlengd tot 14 januari en uh, de laatste geruchten zijn... Uh, vandaag hebben ze weer uh, gesprekken gehad met uh, OMT, want uh, ze zijn als de dood voor het nieuwe Omicron-virus. Dus uh, waarschijnlijk volgende week weer een nieuwe persconferentie, want de maatregelen moeten nog streng. Ja, vindt allemaal een beetje een Maar ja, dat het heel erg is, daar ben ik het mee eens. Maar ik hoor berichten uit Afrika dat het een verkoudheidje is en dat het op zich wel meevalt. Het is wel besmettelijk, maar nou niet echt dat je zegt van, hè, dat virus uit Engeland was ook heel erg. Nou, het viel allemaal best wel mee volgens mij, dus... Uh... Ja, we blijven erin hangen hè? en er komen nog veel meer varianten aan. Dus als het, uh, als het zo doorgaat, dan uh, blijven we gewoon voor de rest van ons leven in een avond lockdown. Ik weet het niet. Zien we hebben antwoord? De Nightwalk op zaterdagavond. Dat betekent natuurlijk een hoop lekkere muziek. Beetje shownieuws. Nou ja, shownieuws. Ja, ja. De uh, ja. party update. Nou, die hebben we niet. Want uh, zolang de corona is uh, en er is een avondlockdown. Uh, ja, dan kunnen de kroegen niet uh, open. Ja, tot vijf uur. Maar hè, de clubs die zijn gewoon dicht. Voor de muziek van Antonello, Ferrari en Aldo Bergamasco. Met People Hold On. Muziek is het leven. En dan moeten we het mee doen, hè? En dan maar thuis op de bank. Of gezellig bij vrienden. Maximaal vier personen. en Ja, muziek. Dan doen we het hier op de radio. En straks een twee uurtje DJ Mouse met zijn Global House vibes En uh, ik sprak hem net eventjes. En ik geloof dat het uh, House Classics worden. Dus uh, ja, we kunnen genieten van een beetje oude shit. Ja, <laughs> ik draai graag nieuwe shit. En DJ Mouse doet het straks met uh, House Classics. Is zeker niet verkeerd natuurlijk. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Kelly. Zo, ik krijg een beetje bruid. Er heeft iemand stiekem hier in de studio euh, zitten roken. En het zit in de plopkap van de microfoon. En het slaat gewoon op mijn longen. Ja, hoe? Weet ik niet. Want ik rook zelf ook. Dus euh, ja, hè. Muziek. Tafel zit je te luisteren. Dan zie je van mijn antwoord. Dennis Quinn en Sherman met Move Out of My Head. Yeah.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 House. Met alright, alright worden de Mickey Moore en Andy T. Remix. En de Hoge Raad heeft bepaald dat de contracten tussen Martin Garrix en zijn voormalige platenmaatschappij Spinning Records opnieuw moeten worden beoordeeld. De producer stapte in 2017 aan de recht omdat hij naar eigen zeggen was misleid... door de platenmaatschappij en management toen hij op 16 jaar geleefd gelegenheid een contract ondertekende. Garrix, die eigenlijk natuurlijk Martijn Garritsen heet, won de zaak. De rechter orde dat de producer en de dj in zijn recht stonden toen hij zijn contract met Spinning Records voortijdig ontbond. En Spinning Records zijn Music All-Star. Het management van Garrix ging in hoger beroep... waarbij beide partijen deels in het gelijk werden gesteld. En volgens de gerechtshof was Garrix niet verkeerd voorgelegd bij het aangaan van de overeenkomst. Anderzijds stelde het Hof dat de contractbepalingen die Spinning Records en Music All-Stars de mogelijkheden gaf... de overeenkomsten tegen dezelfde voorwaarden met twee jaar te verlengen niet geldig was. En ook oordeelde het Hof dat Garrick de ponogramma producent is. Een fonogram is een geluidsopname en een fonogramma-producent kan worden gezien als diegene die op uh, financiële en organisatorische gebieden verantwoordelijk is voor een geluidsopname. Waarbij de, nadruk, waarbij de nadruk ligt op het laatste. Ja, snap je het nog een beetje. En uh, Gareth gaat in beraad uh, met advocaten over vervolgstappen. Dus uh, eh, ja, dat wel een beetje afwachten. Het is een beetje vaag allemaal. Maar ja, laat wil ik zijn. <lacht> Hij was 16 jaar. En hoe kan je als platenmaatschappij een 16-jarige gewoon een beetje oplichten? Ik bedoel, er wordt niet over gesproken. Maar K3 bijvoorbeeld. De baas verdient bakken met geld. En de dames verdienen een salarisje. Nou, dat verdien je volgens mij ook gewoon in de supermarkt. Zie je wel? Zand wordt ik lul en lul weer veel te veel. We gaan door met muziek in it together. Met feel it now de Disco Plex Extenders Remix. Hoort hier op CFM Zand in de Nightwalk.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 Tot de avond op CCSW. Kurt Maverick en Earthen Days met Crazy About You. En daarvoor hoorde je Jay Vegas met Funky Grooves. Zaterdagavond, bankzitavond met wel natuurlijk de muziek op de radio. Het Outbreak Management. team adviseert het demissionair kabinet om snel extra coronamaatregelen te nemen. Zo vertelde bronnen gisteren aan de NOS en het ARD... Demissionair kabinet, wat bijna een officieel kabinet is... ...pleegt vandaag een digitaal spoedoverleg met het OMT om het advies te bespreken. De deskundigen vinden dat er meer actie ondernomen moet worden... ...om de opmars van de Omnicom-variant van het coronavirus te vertragen. Het is niet duidelijk om welke maatregelen het gaat. Volgende week zou een nieuwe persconferentie moeten plaatsvinden. Ja, ik word een beetje moe van, hè? Maar ja, je doet er niks aan, hè. Het is een uh, klote virus. En ik moet heel eerlijk bekennen, echt om me heen hoor ik iedereen besmet met corona. Ja, ik vind het heel bijzonder. Ik uh, was vorige week uh, op een locatie. En er waren vijf personeelsleden en een collega van mij die waren allemaal besmet. En een andere collega die niet eens gevaccineerd is. En ik dan. We waren de enige twee die gewoon uh, niet uh, positief waren. Ja, dan ga je al vragen, uh, hoe dan? Maar ja, het is, uh, het is allemaal een beetje vreemd allemaal. Het is erg druk op dit moment bij de teststraat. Ik geloof dat ze nu gewoon dubbele diensten draaien. Ik hoorde dat het personeel daar 15 uur per dag aan het werk is. Want uh, ja, zoveel mensen die moeten nu getest worden. Want ja, het, uh, ja iedereen wordt ziek één, Ja, het griepvirus is uh, verdwenen. Het bestaat niet meer. Als je verkoud bent, heb je waarschijnlijk gewoon corona. Dat wordt gewoon nu gezegd. Ja, uh, uh, heb je je mening over? Als ik mijn mening erover ga uiten, dan zitten we hier de komende uh, uh, 24 uur nog steeds te praten. Want ja, uh, uh, yeah. laten het lekker in het midden. We gaan door met muziek. Want daar zie ik je radio afgeluisterd. Muziek op zaterdagavond. Silas en Dope, met African vibes, hoort hier in The Nightwalk.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 Silva met Hope You Know. Hope You Know That, moet ik zeggen. Zo werd het even tijd door de Nightwalk 10. Welke platen zijn er? Erg populair in de clubs buiten Nederland. En natuurlijk op de streams en op de stations uh, ja, wereldwijd eigenlijk. Deze week op 10. Junior Jack in de David Pang remix van Stoopy Disco. Op 9. Darius Serashian met White Rabbits. De Maxi Extended Club Mix op 8. Mark Knight en Mason met Giving Up. Op 7, Mark Knight en Darius Zerushin uh, met uh, Get This Feeling. Futuring Prospect Park. Actie nummer 1. Ook alweer een ex nummer 1 plaatje. Er staan een heleboel ex nummer 1 plaatjes in. Op 6 deze week, End met Perfect. Op 5, ja, gouden oude klassieken van Spiller. Sophie Alice Baxter in de Riverstar Remus met Groove Yet. If This Ain't Love. Op 4, Bob Sinclair met 7-Oude Stol. Ook een oude plaat en een nieuw jasje. Op 3, Mark Broom en Riverstar met Fire. Op 2, deze week Jade met Welcome to the People. Gaat ook al een tijdje mee in de top 10. En deze week op 1, geen nieuwe nummer 1, maar wel een nieuwe nummer 1. Ik heb er al iedereen in gestaan een paar weken geleden. Evan McVigar met Tell Me Something Good. Die blijft het gewoon goed doen en zeker aan het eind van het jaar... komt hij dan ook weer terug op nummer 1 in de Nightwalk 10. Je hoort hem nu hier op CFM's antwoord. Evan McVigar met Tell Me Something Good. Is it is En ja, dat was uh, Kasim. Is it all over my face? En daarvoor Bibi en Sammy D. En dan Slamming Prox. En Cici Paniston met Eternal Lover. En tot zover ook dit uur van de was. Niet getreurd zometeen het nieuws en weer. In gezeur over corona denk ik. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House type. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Kelly. Voor nu ik je achter met uh, Jack Trons. Met Rock That Beat. Ik zeg tot zometeen na de break.